Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Met de sneltuin naar Zandvoort, want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het strand hoort.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 Zee. Ze kenden alles van de vissen, van de school en kabeljauw. En ik kon haar. Niet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 En de regio. Een zeer goedemorgen. Het is zaterdag 20 november en hier zitten wij weer in de studio samen met Cor. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, wij uh, doen natuurlijk het programma Goedemorgen Zandvoort en wij gaan praten met de uh, ondernemer van het Wij gaan niet praten, we gaan luisteren naar een interview van Jaap Koper met de ondernemer van het jaar. En wij verklappen alvast dat het Marcel Buscher is. Van harte gefeliciteerd. Daarna praten we met Carina Verden. En we gaan eens vragen hoe zij de kunst Driedaagse genoten heeft. Dat was vorige week. Maaike Koper is de tweede lijsttrekker die bekend is voor de Zandvoortse verkiezingen. Daar praten wij nog eventjes mee. En met Anita Mulder praten wij de laatste 10 minuten over... wat doet de stichting Speelgoed 5 dit jaar. In het tweede uur praten wij met Esther Jansen namens de BLK. En het gaat natuurlijk over de participatie van de boulevard. Sebastiaan Smit praat ons bij hoe het met Race Square is. Die is eind september opengegaan. En aan het eind praten wij over Seniorenweb. Er is van alles te doen over uh, wat er met de Senioren te doen is. Uh, of er fraude gepleegd wordt. Daar heeft zij ook wat over te vertellen. Dus kortom, een vol programma. Mijn naam is Ben Zonneveld. En we gaan nog even een muziekje draaien, geloof ik, hoor. Gelijk naar het interview. Oké, okay, luister uit. Marcel Busser is de ondernemer van het jaar van 2021. Er wordt ook gezegd bij het uitreiken van de prijs dat hij nog wel wat vaker in de media is gekomen dan bijvoorbeeld David Molenburg en Robert van Overdijk. Ja, uh, het is een gek jaar. Ja, het is een heel gek jaar geweest. En zeker nu. Ja. Het einde van het jaar in het zicht en dan zou het een jaar uitgaan. Ja. Uh, hoe lastig is het ondernemen in juist deze periode? Ja, voor de een uh, heel mooi. En uh, ik denk zeker voor de horeca juist een uh, heel moeilijke tijd geweest. Maar dat weten we natuurlijk allemaal, uh, wat er allemaal gebeurd is. En ik denk, uh, ja, het is, het is een moeilijke tijd. En je, je wil natuurlijk zoveel mogelijk. Ja. En uh, er kan heel weinig en soms wat meer. Maar met z'n allen denk ik dat we hier uh, in Zandvoort nog wel redelijk doorheen gekomen zijn. Ook door het, ja, de, de verse lucht van de zee. Uh, mensen die hier naartoe komen om uit te waaien. Veilig gevoel, ruimte op het mm. strand. Dat, dat brengt toch wel de mensen naar Zandvoort. En dan de Formule 1 natuurlijk die we gehad hebben. Ja, alles bij elkaar. Ik denk dat we hier in Zandvoort nog niet heel zo erg mogen mopperen. En ik ben ja, net terug van vakantie in Spanje, Frankrijk geweest. Als je daar ziet wat corona echt heeft uitgehaald. Dan ja, kunnen wij ons hier eigenlijk alleen maar weer een beetje... Het klinkt misschien stom, maar toch nog wel een klein beetje gelukkig prijzen Met de steun en de, van de overheid en alle mogelijkheden die we wel hebben. Want ja. daar is het echt chaos. Ja. Dan um, kom ik even terug weer op jouw eigen zaak, op, uh, op rabbel. Je zegt, uh, horeca, um, wat doe jij uh, bijvoorbeeld als uh, ja, pand-eigenaar of uh, als baas van, uh, van het spul om uh, je personeel uh, uh, gemotiveerd te houden juist in deze tijd? Nou, niet als pandeigenaar. <laughs> ja, pandeigenaar. ben ik een huren. beetje ongelukkig uh, gekozen. Nee, maar de, maar de, nee, we huren het pand, dus dat. Uh, maar gelukkig zijn die ook nog een klein beetje mee geweest uh, te denken, dus dat maakt het alweer wat makkelijker. en ja, als voor je personeel, het, ook daar is er heel veel moeite voor uh, om ze wel te behouden. Ik bedoel, dat is het belangrijkste. Wat, in ieder geval, wat ik vind, en dat, dat zal je elke ondernemer beamen zonder. Ik kan deze prijs niet in ontvangst nemen zonder ons team. Ik bedoel, we zijn gewoon met z'n allen één team. En, mm. ja, we zijn hier met z'n allen doorheen gekomen. En het zal wel weer een moeilijke tijd voor de deur staan. Eh, komende winter. Maar we moeten het als team doen. En ik denk dat het uh, teamverband... Ja, we hebben mensen die gewoon vanaf het begin af aan de wopen zijn. Die ja. zijn nog steeds aanwezig. En dat geldt voor uh, scholieren. Maar ook gewoon voor vaste medewerkers. En, ja. ja, loyaliteit naar elkaar toe. Dat is gewoon uh, heel belangrijk. Ja, dan nog even... Hier op deze plek, circuit, hè? want daar is het... Uh... Ja, je bent een uh, liefhebber van de sport. Uh, hoe, is het dan, hoe is dat dan als je hier die prijs krijgt? Ja, holy crown natuurlijk. <laughs> ja. er... Nee, ja, ja we, we zijn meegevlogen met, met de vibe van het, van het circuit. En ik bedoel, we hebben in Slipsteam gezeten om het intern te houden. En uh, ja, dit is gewoon uh, super gaaf om... Uh, ja, dit is gewoon een kerst op de taart aan een twee rare jaren. En, uh, we hebben hier twee jaar naartoe geleefd natuurlijk uh, ook naar de Grand Maar Vorig jaar waren wij er ook klaar voor. En, uh, hebben we wel uh, ook de nodige pers gehaald en uh, dingen uitgehaald om uh, ja, erbij te bedenken van nu had de dag geweest. Dat was natuurlijk 3 mei. Nou, ja, uiteindelijk is het uh, september geworden. Maar uh, ja, super gaaf. En dan hier op deze plaats uh, een filmpje net nog gezien van het Formule 1 gebeuren. En hoe het circuit ermee omgegaan is. En terecht dat de speld van waardering of de, de prijs van waardering uh, naar het circuit gegaan is. En uh, ja, dankzij hun uh, kunnen wij ook dit doen. Ik bedoel, uh, dat is gewoon zo. Dankjewel. Ja, muziekje is uitgezocht door de uh, Draaier... en dat was Marillion van Keelijg. Um, wij gaan praten met um, mevrouw Veren van de Kunstdiedagen. Goedemorgen. Goedemorgen. De Kunstdiedagen was uh, vorige week. Ja. Uh, hoe heeft u dat ervaren? Ja, ik zelf uh, heb het als echt een uh, heel mooi evenement ervaren. Uh, mijn werk mocht hangen bij Vera... Flowers and Gifts in de Eh ja nou, daar ben ik af en toe natuurlijk gaan kijken... maar ik heb natuurlijk niet de hele tijd daar in de winkel gestaan... want ze hadden het razend druk. Um, ik heb voornamelijk uh, mijn tijd doorgebracht... met de kunstenaars uh, Josette Kahle, Lilian Gaus en Annette van Kesteren... in het LDC, uh, Louis Davids-Carré. Uh, daar hadden we eigenlijk de, de gang ter, ter beschikking... en helemaal omgetoverd tot een uh, expositie. Dus uh, dat was natuurlijk wel een hele fijne plek. We konden lekker warm zitten... En uh, daarnaast ben ik natuurlijk zelf ook twee keer met uh, visite het dorp rondgegaan om uh, overal te gaan kijken. Ja, er waren wel heel veel uh, locaties, ook mooie locaties. Uh, het LDC ja, heb je ja. al genoemd en daar ja. uh, waren de schilderijen zelfs afgestemd op de kleur van, uh, van ja. de muur, zag ik. Ja, dat was heel toevallig. En uh, Maarten Vis, uh, toevallig ook mijn zwager. Uh, hij maakt allemaal fotografie oh. over de zee. Hij was al een week eerder geweest en uh, hij zei, oh ja, dit is wel een hele mooie muur voor mij. Maar ja, toen kwamen natuurlijk Josette Kalen en Lilian <laughs> Gauss ook nog even langs. En uh, Lilian die zei, oh die gifgroene muur, ja dat past precies bij mijn schilderij. En Josette die vond eigenlijk die rode muur perfect. Dus het kwam eigenlijk uh, helemaal goed uit. Ja, het kwam wel... Dan... Ja. U zegt ik u bent ook met gasten een rondje gelopen door het dorp. Uh, ja. Wat was... Uh, nou... Wat eigenlijk de beste locatie voor een, voor een kunst tentoonstelling? Ja, nou, ik vond het LDC hartstikke goed ook. Daar kan volgend jaar uh, nog wel wat meer aan uh, aandacht aan besteed worden. Door bijvoorbeeld de bar ook open te doen. Uh, nog meer kunstenaars uit te nodigen voor uh, die plek. Grote zaal maar bijvoorbeeld? Ik, ja, daarom. Dus uh, de beheerder, uh, Herman, die uh, zag het ook wel zitten. Want hij zag ook wel dat het een succes was. En uh, we zijn bij Coosnel geweest. Nou ja, dan kom je natuurlijk in haar eigen huis. Ja. Uh, hartstikke mooie kunst. En daarnaast een prachtig huis. Leuke sfeer. Uh, je kon er een heel mooi rondje in lopen. Dus uh, uh, de bezoekers uh, liepen ook echt ook dat rondje. En uh, liepen daarna weer gewoon verder uh, de route. Uh, Hanneke Voort vond ik ontzettend leuk. Uh, vooral ook omdat het een hele leuke plek is. Een beetje verscholen. Ik kan me voorstellen als je als niet-Zandvoorten deze route gaat lopen... dat je toch wel verrast bent door dit mooie plekje. Ja, wij uh, vonden twee mensen op de Kerkstraat met een boekje in hun handen... en die, uh, die wisten niet dat ze naar links of naar rechts moesten. Dus die hebben yeah. richting Hanneke gestuurd. Ja, ja. Nou ja, daar hebben we zelf ook wel over nagedacht. Uh, nog. We moeten nog evalueren hoor. Maar het eerste wat we zeiden was... hoe mooi is het, net als in Bergen, dat je binnenkomt, door binnenkomt... en je ziet al eigenlijk... Een grote banner staan uh, dat er iets met kunst te doen is mm -hmm. dit weekend. Uh, daarnaast, want ik heb ook iemand even geholpen die stond bij het HDMZ, ook een prachtige locatie. Ja. En ze zegt: Ja, wat is dat LDC en waar moet ik dan heen? Terwijl het ja. plattegrondje is natuurlijk wel heel duidelijk, maar zou uh, goed ja, oh. zijn als daar dan ook nog een banner geplaatst wordt uh, in de grond, van die kant op, daar is ook nog wat te zien. Ik en heb, de ik heb Plattegrondje ook even bekijken, maar misschien ja. dat, je dat, dat je het kan aanstrepen als route. Dat zou, uh, ja, ja. Dan, dan wordt het een kunstroute, maar dan is het misschien nog uh, voor, de, voor de buitensantwoorder uh, duidelijk. Ja, dat je echt een route loopt. Want nu kan je natuurlijk ook kiezen. En bijvoorbeeld uh, het atelier van Paul Jansen, mm -hmm. ja, dat ligt hier in het Rode Kruisgebouw. Ja. ja, dat is echt uit de route. En toch heeft hij zaterdag uh, veel uh, bezoekers gehad... En ook nog een hele mooie opdracht binnengesleed. Nou, en zondag was het juist weer heel rustig. En daar gaan we ook even naar kijken. Want het was natuurlijk ook de intocht van Sinterklaas. Ja. En uh, we denken dat we misschien volgend jaar even een ander weekend moeten kiezen dan. Want ja. nu was er natuurlijk heel veel drukte in het dorp. Maar natuurlijk ook echt de aandacht voor Sinterklaas. Wat logisch is. Uh, wij merkten ook dat het zondag ietsje rustiger was dan uh, de zaterdag. Jullie zaten ook samen met uh, de kunstmaand, hè? Ja, uh, ja. Bijt dat elkaar niet? Nee. Nee, ik denk dat de burgemeester het ook erg mooi zei... van uh, hoe mooi is het dat er een cultuurmaand is... en dat dit uh, nu met een kunstdriedaagse... eigenlijk een kunst-tweedaagse. Sommige kunstenaars hadden op vrijdag al hun kunst hangen... maar uh, ja, hij vond het ook een, een prachtig evenement die uh, ook jaarlijks uh, terug moet komen. Nou, dat vinden wij zelf ook. Dat vinden jullie nee, zelf wel. ook. Nou, jullie hebben uh, nog niet geëvolueerd, dus daar uh, moeten we nee. nog even op wachten. Zijn er wel dingen die uh, in uw ogen eruit springen van... joh, daar moet ik wat aan doen? Ja, uh, bijvoorbeeld de tijden. Uh, dat kregen wij wel terug ook van de, de kunstenaars. Die hoeft echt niet tot zes uur. Dus uh, tot vijf zou al de mak zijn. Mm -hmm. uh, je zou bijvoorbeeld wel iets eerder kunnen beginnen in plaats van twaalf uur. Want de winkels zijn natuurlijk ook gewoon eerder open. Ja. En een aantal uh, kunstenaars hadden hun werk in de winkels uh, staan. In de etalages of bij Wijn aan Zee. En uh, ik denk, ja, als je lekker uh, vroeg op bent... dan kan je dus toch al om uh, een uur of elf lekker een rondje gaan lopen. En we hadden dus hadden ook echt het weer mee. Het was echt prachtig zonnig weer. Dus uh, dat nodigde natuurlijk ook uit om, uh, om een, een mooi te lopen. rondje door het dorp te lopen. Ja, ja. zeker. Ja, dus ja, wij zijn eigenlijk heel enthousiast en we hebben zoals het in de krant ook staat zin om het volgend jaar weer te organiseren. En dan hopen we dat er meer kunstenaars zich nog willen aansluiten en meer opnemers. Uh, zodat we het nog ietsje meer kunnen uitbouwen. Nou, dat was wel erg leuk hè, dat die ondernemers ook meededen. Hartstikke leuk. Echt, uh, daar willen we ook echt uh, voor bedanken. En uh, ja, ik denk uh, dat er nog wel een aantal in de Haltestraat zeker mee zouden kunnen doen. Mm -hmm. Uh, en al is het alleen maar dat je de etalage ter beschikking stelt. Ja. Want ja, je loopt de route en je loopt er langs. Maar bijvoorbeeld verder had eigenlijk wel heel erg uh, uh, leuke klanditie hierdoor. Want de mensen liepen natuurlijk toch de winkel in. Ja, mensen gaan toch de winkel in. Ze hebben toch ook iets gekocht. Ja, ja. Ja, ja. Nou, meenemen voor volgend jaar. Meenemen voor volgend jaar. <laughs> nou, en is... bij het LBC zouden we zeggen... van. Nou, misschien uh, bij de ingang een piano neerzetten... dat er iemand gaat spelen. En het baritje open. Dat er een... Ja, en de bar open. En misschien op het Schelpenpleintje een, uh, een klein bandje. Uh, want LMK die had ook uh, ja. een prachtplek natuurlijk. Nou, of zo, heeft sowieso altijd... Heeft een... sowieso een mooie plek. Ja, dus het was zo leuk gevarieerd. En dat kreeg ik ook terug van de mensen die in de LWC <laughs> binnenliepen van... Wat is Zandvoor toch mooi? En hoe gevarieerd is Zandvoort? De oude straatjes en dan weer dit moderne... En dan de twee musea, want dat was ook zo leuk dat uh, de kunst van Brandt was uh, in het LDC te zien, maar ook in het Zandvoortsmuseum en dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Dan hebben de mensen ook nog even weer de expositie van uh, uh, de kleinste mens ter wereld gezien ja. over Simon Paak. Dus uh, en, en, en dat was, het, was natuurlijk ook wel weer heel leuk. In het HDMZ mocht je ook even naar China kijken. Prachtig. Ja. Nou, ik was echt verrast. Ja. Het, uh, Prachtig tentoonstelling. En natuurlijk is dat ook een heel mooi museum. Dus uh, Houden we erin? Ik hoop, ja, ik hoop dat mensen <laughs> ook enthousiast geworden zijn om, om mee te uh, doen? gewoon door het jaar heen mm -hmm. ook even weer een museum te bezoeken. Nou, de, we gaan kijken wat er volgend jaar uitkomt, mevrouw Veer. Ik uh, wens we jullie. Veel, wel zin in. Ik, ik wens jullie veel succes met uh, de evaluatie. En uiteraard spreken we oh, elkaar even. volgend jaar uh, voor de Kunstdridaagse. Zeker weten. Dank Hartstikke u wel. Bedankt. Oké, okay, Tot weekend. No. Let's I'm looking at ghosts and empties. Simon met Graceland. Wij gaan praten met Maaike Koper. Dat is de tweede bekende lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen in Zandvoort. Goedemorgen mevrouw Koper. Goedemorgen meneer Zonderveld. Mag ik zeggen dat ik de derde ben? Ik wil u... Uh, Dan heb ik er er één gemist. Tvd en D66, uh, dus oh ja, de derde in de rij. Ja, ons, uh, onze maar wethouder is, heeft zich ook al bekendgemaakt. Dus, ja. Nou ja, ik was, uh, ik was even de wethouder vergeten. Ja, nee, over de. Dat, dat kan gebeuren, ja. Ja. Nee, maar ik wil niet een eer uh, pakken die me niet toekomt. Nee. Nou ja, een derde plaats is toch ook nog, uh, ook nog goed? Zeker, zeker. Ik, uh, ik wil even beginnen met een citaat. En dat komt uit het ja. persbericht. Uh, namelijk, ja. uh, alle lijsttrekkers van de regio die zijn bekendgemaakt. En daar zat uh, een aantal zinnetjes bij, ook van mevrouw Koper. Ik wil me de volgende periode graag weer inzetten... om ons mooie dorp beter, sterker en socialer te maken. De opgave is groot. Er is een schrijnende woningnood, het voorziening... Niveau staat onder druk. Armoede en schulden zetten kinderen op een achterstand. En dan komt het de afgelopen periode... heeft de PvdA een constructieve en belangrijke bijdrage geleverd. Meer sociale woningbouw. Geen bezuiniging op zorg en welzijn. Investeringen in cultuur. En dan komt die theater De Krocht. Zijn voorbeelden van onze initiatieven. Um, ik vond het eerste stuk uh, uh, wel sterk. Want u haalt een aantal dingen naar voren. Uh, dus sterker in socialer maken... Armoede en schulden zijn groot. Hoe ziet u uh, daar de komende vier jaar uh, vooruitgang in? Uh, ja, de, de, de, dat is de grote opgave waar we met elkaar voor staan. Hè. Daar moeten we gewoon de prioriteiten uh, bij stellen. En volgens mij hebben we daar deze periode met elkaar goede, goede stappen ingezet. Overigens Partij van de Arbeid kan het niet alleen. Hè. Geen enkele partij gaat het de komende periode alleen doen. Dus het allerbelangrijkste is dat je met elkaar. ...de wil en de bereidheid hebt uh, om um te luisteren naar elkaar, om het samen te doen. Dus geen uh, geruzie in de tent, om het maar zo te zeggen. Maar ook vooral om dat samen met uh, bewoners en ondernemers te doen. Want anders kom je er ook niet. Uh, dat is dus eigenlijk het eerste punt als het gaat om uh, uh, hoe zie je de toekomst. Dat is de manier waarop je het moet doen, volgens, uh, volgens mij. En vervolgens moet je die prioriteit stellen. En we hebben deze, deze periode hebben eigenlijk voor het eerst een hele goede woonvisie vastgesteld. Waarin we uh, uh, aangeven wat we willen bouwen en hoe we dat willen doen. En ook dat we bij nieuwbouw uh, een einde willen maken aan, uh, aan dat beleggers de kant te krijgen. Nou, we zijn nog niet zover dat we dat allemaal al in, uh, in gang hebben gezet. Maar politiek is een lange adem, dus je moet daar gewoon permanent aan werken. En als het gaat om de, de, de, de, de armoede en schulden en, en kinderen... ...ja, uh, ik vind dat we, uh, ...en dat heb ik ook bij de begroting een, een, een motie voor ingediend... ...ik vind mm. dat je met de scholen samen... ...en met alle partijen die hele goede dingen doen in het dorp, ...dat je moet zorgen dat kinderen kunnen opgroeien met gelijke kansen... ...of ze nou wel of niet thuis een gezin hebben... ...waar het qua koopkracht uh, niet goed gaat. Want dat is wel iets waar de Haag wat aan moet doen... Hè? ...dat kun je hier op Zandvoort niet regelen... Dat, dat moeten Haag doen, maar wij moeten zorgen dat kinderen kansrijk uh, kunnen opgroeien. Vindt u daar ook uh, medestanders in, in, in uh, van partijen Antwoord? Ja, dat, zeker. Dat is, dat is wel een kwestie van uh, uh, goed met elkaar aan de tafel gaan zitten, uh, goede gesprekken voeren. Want eigenlijk uh, uh, is iedereen bezig uh, met, met, met, met je eigen dorp. Hè? We wonen hier, het, het, uh, dus... dus Da, wat dat betreft zou je zeggen, moeten we niet zo ver uit elkaar uh, liggen, maar partijen liggen wel uit elkaar. Qua stijl en qua inhoud. En het is een kwestie van om de tafel gaan zitten en met, met, met goede argumenten het gesprek te voeren. Maar vooral door te luisteren naar elkaar. En dat is wel iets... Uh, el, iedereen gaat de politiek in om iets te veranderen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben altijd geïnteresseerd. En waarom zit jij daar? En, en wat wil je doen? Dat is niet helemaal gelukt, hè, deze periode. Laat ik daar ook even heel eerlijk over zijn. Nou, da want, da daar uh... wil ik nog even op terugkomen zo. <laughs> ik heb regelmatig mensen uitgenodigd... voor dat kopje koffie die dat dan niet ja. willen. Maar goed, er zijn... Tot nu toe is de meerderheid van de raad, en dat is de laatste jaren ook wel bewezen in de nieuwe coalitie, um, is bereid om met elkaar goed op te lopen. En uh, het zou zo fijn zijn als we dat met de hele raad kunnen doen: van een discussie over de inhoud. Kijken naar stukken op basis van uh, wat vind je er goed aan en hoe moet het beter. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan de klap erop. Klinkt heel simpel hè, maar. Uh, nou, u, u, brengt ook simpel. u brengt het ook simpel en het klinkt ook heel simpel. Alleen als ik terugkijk naar de afgelopen uh, 3,5 jaar... dan kost dat een aantal uh, wethouders. Uh, iemand splits zijn partij nog even uh, een aantal maanden voor de verkiezingen. En, en dan roept u, we moeten het samen doen. Ja, nou ja, dat, ik ben een voorbeeld van hoe het wel kan dan, zeg ik dan maar. Want ik blijf nog steeds van, van toepassen om het samen te doen. Je kunt wel zeggen, midden in coronatijd, ik stap eruit, want ik ben het niet mee eens... Maar je kunt ook zeggen midden in coronatijd, nou laten we eens met elkaar aan de tafel gaan zitten en laten we kijken hoe we er wel uit kunnen. En als je nou ziet dat heel veel verschillende partijen nu de coalitie vormen, ik geloof dat we nog nooit zoveel partijen hebben gehad in de coalitie, dan is dat wel omdat we met elkaar eruit willen komen, omdat we die besluiten willen nemen in, in, voor zo'n antwoord. En omdat je gewoon inwoners en ondernemers natuurlijk niet in de kou kan laten staan in coronatijd. Ja, daar ben ik dan. Uh, dan zeg ik, het is heel simpel. Dan moet je over je eigen gelijk soms heen stappen. En met elkaar op zoek gaan naar. de En waar zitten die verschillen dan? En hoe kom je eruit? Dan blijf je maar net zo lang aan tafel zitten tot er een oplossing is. Ja, ik vind dat je dat verplicht bent als je, als je, de, als je de politiek in gaat. Ja. Zo zit nou... ik erin, hè? Ik bedoel, ja. Ja. Aan mij. wat vind je ervan? Nou, zo zit ik erin. Ja, ja dat, dat, dat zie ik ook. En, uh, maar het, het gaat natuurlijk. Uh, de vraag is. U werkt samen met andere partijen, staan die er ook zo in? En dan kunt u wel zeggen, ja, dan moet je het aan die anderen vragen. Maar u voelt dat, u zit in die politiek. Nee, nee, dat zie je gelijk en, en, en, en, Niet iedereen zit er zo in. En er is veel geruzie geweest. Zeker, in, we begonnen goed afgelopen periode, maar uh, uh, met een raadsprogramma en dan toch uh, uh, mislukt dat. En ja, uh, yeah, uh, uh, uh, met alle respect. Uh, ik, ik kan niet voor de anderen praten, ik kan alleen maar praten. En zeggen wat ik vind dat er moet gebeuren. En wat ze ook hebben gedaan. Uh, uh, en ik hoop dat, dat die constructieve bijdrage. Kandidaatstellingscommissie uh, uh, vertelde dat ook. Hè? Want ik heb het niet mm. alleen gedaan samen met Lisa de Vries. Uh, wij hebben echt geprobeerd om telkens het gesprek aan te gaan. En met goede voorstellen te komen. Gewoon inhoudelijke voorstellen. Gericht op de lange termijn. Gericht op betere woningbouw. En uh, uh, CDA, uh, samen met CDA beter minimabeleid. Samen met GroenLinks over duurzaam. Continu andere partijen zoeken. Want hoe je het ook weet, er zijn 17 zetels. Je hebt er 9 ja. nodig om een voorstel aangenomen te, te krijgen. Je kunt het nooit alleen. Nee. Dus dan kun je wel roepen: ik wil het zo en, uh, <coughs> en dit is mijn voorstel. Maar je zult uh, moeten zoeken naar uh, overeenstemming met andere partijen. Ja. Ja, nou, die uh, overeenstemming die was er natuurlijk vier jaar geleden al. U dus heeft het al even aangehaald, het breed gedragen uh, programma. Uh, vindt u het echt jammer dat dat er niet uitgekomen is? Uh, ik vind het vooral jammer dat, het, uh, uh, uh, dat er weer geruzie gelijkt. Want het programma staat nog steeds overeind, hoor. Want wij hebben in de coalitie met elkaar wat, wat accenten gezet... en aangescherpt, maar niet gezegd... we gooien het programma overboord en we gaan overnieuw. Want dat, zal natuurlijk, dat, dat is van de zotte. Je moet proberen om nog steeds een zo groot mogelijk draadvlak... voor je, voor je, uh, uh, uh, voor je uitgangspunten, ja. voor je ideeën te krijgen. Dus het draadprogramma staat overeind... Er zijn wel accenten geweest. En waar we vooral naar gekeken hebben, is uh, hoe kun je dit versnellen. Want dat plannen soms uh, uh, eeuwig duren hè, en, en, en maar weer teruggestuurd worden. Ja, daar moet je met elkaar proberen om, uh, om daar versnellingen aan te brengen. Want daar zitten volgens mij inwoners en ondernemers op te wachten. Uh, zeker in deze tijd. Een goede visie op de toekomst. En dat vooral ook uitvoeren. Wat die... Uh... Iets terugsturen. Ja, nou die... Uh... Dat programma, en het programma is natuurlijk uh, bijna niet herzien... maar overgenomen door de laatste uh, coalitie. En er stonden natuurlijk die vijf hoofdpunten in... maar die zijn niet allemaal gehaald. Sorry? De vijf hoofdpunten die in het breed gedragen raadsprogramma stonden. Uh, u hebt het over versnellen. En dan praat ja. je over de entree van Zandvoort, de passage. Hey, bloemen, bloemen bij de meter. Uh, we hebben nu nog een half jaar... En uh, als, we, als we nu tegen elkaar zeggen... er is nog iets niet gehaald... dan zitten we al in de verkiezingsmodus. En dat zou ik eerlijk gezegd... Uh, daar ben ik niet van. Het college heeft aangekondigd... Dat, staat, uh, uh, dat ze met een aantal zaken... nog dit kwartaal uh, bij ons terugkomen. Nou, dat, het kwartaal is nog niet om. Dat is waar. Ik, wil, uh, ik denk dat we december... een enorm drukke agenda krijgen. Met, uh, met, een aantal, uh, met een aantal zaken. En als ik... Uh, als ik in de, uh, wij hebben altijd in de, uh, in de raad zo'n nog te agenderen onderwerp. En dan komt daar telkens, komt daar te stukken die af zijn. En die dan via het college naar de raad toe komen. Uh, nou, ik zie, daar, uh, ik zie dat er enorm veel op ons afkomt. En dat er juist vooral ook veel gerealiseerd is. En ja, dat... dat er ook nog uh, dit kwartaal veel gerealiseerd gaat worden. En uh, ik denk ook dat we daar uh, ook met elkaar allemaal voor moeten blijven inzetten. Nou, ik, hoop, uh, ik hoop dan samen met u dat die, uh, de hoofdpunten zeker nog gehaald worden. Het moet natuurlijk geen afraffelen worden. Het moet uh, wel overwogen besloten worden. En, ja. uh, er zijn natuurlijk wel een aantal zaken die uh, lopen. Er, er is nu weer uh, wat over de Zuidboulevard te doen. En er is ook iets over het parkeren te doen. Dus laten we maar eens afwachten wat in de komende uh, kwartaal gaat gebeuren. Ja, maar natuurlijk. Je kunt altijd kijken naar... Uh, uh... Hey, als er stukken zijn van dat er hobbels genomen zijn, maar je moet vooral, wat mij betreft, zoeken naar oplossingen. Mm -hmm. Want laten we eerlijk zijn, dat is een, crisis, een klimaatcrisis en een uh, gezondheidscrisis. Dus uh, volgens mij moeten we daar gewoon dan de schouders over in zetten. En afraffelen als het gaat om uh, de projecten Entree, Badhuisplein. Uh, we, we hadden uh, twee weken geleden, geloof ik, ergens een technische bijeenkomst over. En toen begreep ik dat in 95 of 1997 de eerste plannen. Voorlagen. Nou, als er nu dit kwartaal een plan komt... kun je dat onmogelijk nog apparafelen noemen. Dan denk ik dat, dat we daar met elkaar echt blij zijn... als we daar de, de stappen zetten. En natuurlijk zal er dan uh, iets niet volmaakt kunnen zijn... en uh, zal er bij de uitwerking nog geschaafd moeten worden. Maar je moet ook dan het lef hebben en het vertrouwen... om te zeggen, nou, dit zijn de punten die we nog mee willen geven... Mm -hmm. werk het verder uit. Oké. Okay. Ja, dus um, ik hoop van harte dat het zo gaat. Ik ja. ook. Um... Zandvoort gaat waarschijnlijk tien partijen krijgen. Bij de vorige verkiezingen waren er twaalf. Is, is ja. die niet te veel voor Zandvoort? Ja, ja maar dat, eerlijk gezegd denk ik... hoe meer partijen... hoe lastiger het wordt die samenwerking. Dat heb je nu al gezien. We zitten mm -hmm. met negen partijen in de raad. En, want dan wil iedereen de verschillen gaan, gaan benoemen. Ik, ik vind dat jammer. He, want ik denk ook dat je vooral moet zijn... Ik, Partij van de Arbeid, vindt, we zijn er voor iedereen. En we, hebben, we leggen het accent om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Dus ook degene met de kleine beurs en met minder kansen. Daar moet je voor opkomen. Maar je moet het voor heel Zandvoort uh, met elkaar regelen. Mm -hmm. En dan, uh, dan denk ik, uh, ja, dat versplintering niet altijd leidt tot betere besluitvorming. Nee, nee dat, uh, ik zie het. En dan vraag ik me ook af, hmm, zit er dan in de nieuwe partijen iets wat we niet met elkaar in de oude partijen hadden kunnen vinden. Hè? Ga daar een goede gesprek mee aan. Ja. Dat zou mij een voorkeur hebben. Maar ja, okay. dus daarvoor zit ik bij de PvdA. Ja. Ja. Um, een van uw uh, harde punten, de vorige uh, coalitie, zeggen, maar de oprichting daarvan... was de bestuurlijke vernieuwing. Dat was een heel belangrijk punt. Uh, ja. Is daar wat van terechtgekomen? Nou, ten, ja... Uh, uh, uh, uh, en dan luister ik, even naar, luister ik even naar de algemene beschouwingen... waarin Martijn Hendricks het een en ander zegt. Uh, ja, die heb, ik net, die, die heb ik ook geluisterd. Uh, eerlijk gezegd begrijp ik die niet zo goed. Want uh, uh, VVD is uit de coalitie gestapt. En nogmaals, dat is een herhaling van wat ik net zei. Mm -hmm. Ik vind dat bestuurstijl ook eens ergens die schouders onderzetten... en, uh, en doorzetten. Uh, ik ben zelf ook ondernemer geweest. Dan zijn er ook uh, voor- en tegenspoed... Uh, dan moet het salaris van je medewerkers betaald worden. Ja, dan gaat het niet allemaal zoals je wil. Maar je zult toch je schouders eronder moeten zetten. En daar gaat, bestuursstijl, gaat het dus ook over. En wat ik dan vooral belangrijk vind... is dat we goed luisteren naar onze inwoners en ondernemers. Dat is deels gelukt. Maar door coronatijd zijn niet alle zaken zo gegaan. Zoals je dat natuurlijk wil. Hè? Want je wil mm -hmm. fysieke bijeenkomsten met mensen. Uh, maar er zijn wel heel veel digitale bijeenkomsten geweest. waar ook... Verrassend. Veel mensen uh, aan meededen. Vooral ook omdat ze digitaal daar even vrij voor tijd van wilden vrijmaken. Dus ja, we zijn op de goede weg. Er zijn uh, spreekuren voor wethouders ingevoerd, uh, Maar die ook weer afgeschakeld uh, uh, moesten worden door corona. Maar we zijn op de goede weg. Maar daar, daar, daar kan nog een tandje bovenop. Absoluut. Ja. <lacht> Oké, okay, ik heb nog een laatste vraag. 14 december komt het partijprogramma uit. Ja. Heeft u een tipje van de sluier? Ja, wat ik eigenlijk net zeg met Beter, Sterk en, en Sociale, ons programma zou gaan over uh, de woningbouw... waar we ons die, uh, deze periode ook, ook sterk voor gemaakt hebben. Maar ook over groen en duurzaamheid, hè, hoe, hoe we dat moeten doen. Geen bezuiniging op zorg en welzijn, dat blijft voor ons boven, bovenaan. En investeren in, uh, in, in de toekomst van, van onze kinderen, in die toekomststroom... En uh, zoals ik de, de motie kansen voor Kinderen heb ingevoerd, laten we nou eens met elkaar zorgen dat we, dat we uh, samen met de scholen en al die andere partijen kinderen, kinderen uh, meegeven waarvan ze kunnen dromen. Dat, met cultuur, met sport, met gezondheid en, en nou ja, die kansen. Uh, die kansen voor kinderen, dat is denk ik wel nummer één. Een mooi een mooi ja. punt. Ja. Goed, wij uh, zien met spanning uit naar 14 december naar het uh, partijprogramma en uiteraard gaan ja. we daar ook nog eens keer met u over praten. Nou. Mevrouw Koper, bedankt voor het interview en tot ziens. U ook, minister Veld, Dag. Orchestral Manoeuvres in the Dark met Locomotion. Wij gaan praten met Anita Mulder. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, het gaat over de stichting Speelgoed Vijver Zandvoort. Ja, klopt. Het is natuurlijk... Een... Ja, ga je gang. Sorry. Ja, we zijn een stichting van uh, zeg maar de Speelgoed Vijver uit Zandvoort. We richten ons dus ook op de ouders en kinderen in Zandvoort... En we zijn een soort zeg maar, uh, voedselbank, maar dan voor speelgoed. Dus noem maar een speelgoedbank. Speelgoedbank. Het is natuurlijk uh, Sinterklaastijd en straks komt de kersttijd eraan. Uh, verdelen jullie dat? Ben je nu druk bezig met Sinterklaas? Ja, klopt inderdaad. We hebben de afgelopen weken erg hard gewerkt om dit weer voor elkaar te boksen. Uh, we hebben een nieuw speelgoed. Dat speelgoed hebben we tentoongesteld voor de ouders die daarvoor in aanmerking komen. En dat zijn ouders van gezinnen die uh, eigenlijk de financiële middelen niet hebben om nu rondom de Sinterklaastijd een cadeau te kopen of schoencadeaus. Uh, deze ouders hebben dan uh, een zandvoortpas en die kunnen dan bij ons komen om het speelgoed voor hun kinderen dan uit te zoeken. Dat hebben wij in Sinterklaaszakken gedaan en dat gaan wij op 1 december dan rondbrengen naar deze ouders. Die uh, dat, dat uitzoeken, waar gebeurt dat? Uh, nou, we hebben een magazijn op dit moment nog. Dat is de Oude Maria School achter de Agatha-kerk. Maar ja, helaas moeten we daar uit omdat ze daar uh, nieuwbouw gaan plegen voor uh, allerlei jongeren die daar dus een appartement zouden kunnen krijgen. En wij zijn dus naast, op zoek nu naar uh, een nieuwe locatie. Daar zijn we mee aan het onderhandelen met de gemeente. Maar op dit moment zijn we nog niet helemaal zeker welke plek dat wordt. Wat hebben jullie op het oog? Uh, nou ja, we zijn in Noord bezig met een locatie, hmm. maar daarvoor kan ik nog niet te nee. veel uitweiden. Nee, dat, dat begrijp ik, want jullie uh, zijn in onderhandelingen en daar moet je niet al te veel uh, woorden aan uh, besteden. Nee, precies. Uh, de, de, de mensen hebben dat uitgezocht, jullie brengen dat rond en dan is er Sinterklaas uh, af. Maar jullie doen er ook okay. nog veel meer. Ja, dat klopt. Wij hebben ook uh, inzameling van tweedehands speelgoed. En daar hebben we zo'n vijf keer per jaar een uitgifte voor. En dit is uh, ontwikkelingsmateriaal zoals boeken en gezelschapsspelletjes of puzzels. En we hebben zowel zomer- als winterspeelgoed. Dus ook bijvoorbeeld schaatsjes of in de zomer buitenspeelgoed. En dan kunnen ze uh, eigenlijk bij ons komen om dat uit te zoeken. En hier kunnen eigenlijk alle kinderen voorkomen, zeg maar, of alle ouders voorkomen... om voor hun kinderen dat uit te zoeken die dat nodig hebben. En... en um... Die, die kunnen ook zonder pas komen, zonder zand voor pas. Precies, ja. ja. We zien op dit moment helaas nog steeds dat er heel veel ouders zijn... die niet de financiële middelen daarvoor <tie> hebben... om rondom Sinterklaas of voor een verjaardag... want wij geven ook speelgoed zeg maar, voor een uh, cadeau voor, Sint voor uh, de verjaardag. En we hebben dan bijvoorbeeld een tractatie of voor school... of uh, een taart of een cadeau. Dus ook voor dat soort zaken zijn we eigenlijk uh, een doelgroep. Dus als uh, de doelgroep uh, een verjaardagsfeestje hebt... kan die bij jullie aankloppen. Stop. En jullie, jullie kleden dat aan zelfs tot aan de tractatie op school toe. Ja, precies. Dat is al een, een klus. Dat is inderdaad <laughs> een hele klus. Ja, we zijn met een uh, organisatie van alleen maar vrijwilligers. Ja. Dat betekent dus ook dat we eigenlijk wel afhankelijk zijn van allerlei giften. En we hebben de afgelopen jaren heel wat sponsors gehad... zoals organisaties of ondernemers of particulieren... Maar ja, ook door coronatijd was er de afgelopen nou ja, maand, jaren zeg maar, niet zoveel inkomsten daar vandaan... omdat er niet zoveel evenementen waren die voor een goed doel zeg maar, nou ja, bezig waren. En daardoor hebben we eigenlijk wat minder inkomsten dan de jaren daarvoor. En nou ja, het is natuurlijk heel welkom als we van mensen die dat nou ja, aan ons zouden willen schenken geld binnenkrijgen zodat we ook weer deze jongeren en deze kinderen zeg maar kunnen voorzien van een cadeau. En ja, als ik dat, als ik zo vrij mag zijn, dan heb ik daarvoor een rekeningnummer. En dat is uh, NL 48 Rabo 015 97 62 944 en dat ten name van de speelgoedvijver de lachende kikker. Ja, ik, ik zag dat gisteren op de website, maar de lachende kikker is eraf. Hij, hij, uh, ja. hij zit daar nog wel, maar... Ja, dat klopt. Nou, we heten officieel de speelgoedvijver de lach aan de kikker. Maar omdat het zo'n lange naam is... hebben we dat eigenlijk op de website ingekort... voor oh, okay. speelgoedvijver, omdat dat makkelijker te vinden is. Oh, dan, dan is dat in ieder geval duidelijk. Uh, u, ja, maar... u, heeft, u heeft het over geld en, uh, en, en dingen. Uh, de Sinterklaasactie wordt afgesloten. Doen, doen jullie nog wat met kerst? Nee, we doen eigenlijk niet wat met kerst. We hebben eigenlijk alleen ons gericht tot nou ja, zeg maar de verjaardagen... en eventueel uh, voor school als daar nog wat extra voor nodig is... zoals boeken en schriften. Uh, we hebben dus ons gericht tot uh, zeg maar die Sinterklaasacties... en dat is het dan. En dan de reguliere uitgiftes van tweedehands speelgoed. Oké, okay, dan, uh, dan is dat ook duidelijk. Uh, ja. Nou, Ik wens jullie in ieder geval heel veel uh, plezier... met het rondbrengen van uh, de zakken op 1 december... Ik zou zeggen, noem het Gironummer nog een keer... en dan uh, weten de mensen waar ze kunnen storten, eventueel. Ja, en ik wil daarbij ook nog even zeggen... dat we wel uh, samenwerken ook met verschillende organisaties... die ook zeg maar, daar uh, betrekking op hebben. Dat zijn de, bijvoorbeeld Pluspunt of Sociaal Wijkteam, de Agatha-kerk, maar ook de andere kerken. Dat is de Diaconale Raad. Uh, Jeugd en Gezin, buurtgezinnen. Dus we hebben eigenlijk contact met verschillende organisaties in Zandvoort zodat we ook nou ja, deze doelgroep boven water krijgen. Want nou ja, soms zie je dat wel uh, de kinderen zeg maar, op school geen cadeautje hebben bijvoorbeeld voor een verjaardag. Of uh, dat ze rondom Sinterklaas eigenlijk geen schoencadeautjes krijgen. En wij zijn een organisatie van allemaal vrijwilligers die wel te maken hebben met kinderen. Vanuit ons beroep of als ouder. Dus daarvoor uh, ja, zien we eigenlijk ook hoe belangrijk het is dat ze toch speelgoed krijgen. Het is natuurlijk goed voor de ontwikkeling en het levert ook een positieve bijdrage aan het sociaal-emotionele gebied. Dus we weten hoe belangrijk het is dat kinderen onbezorgd kunnen spelen met speelgoed. En nou ja, na een daarvan is 2012 ook onze stichting opgericht. Ja, ik, ik hoorde u een aantal dingen zeggen waarvan één blijft bij mij hangen. En dat is, hoe, hoe constateer je nou dat, dat die kinderen dat niet hebben of niet krijgen? Nou ja, wat ik al zeg, we hebben allemaal een beroep. Uh, of we zijn ouder van uh, kinderen, zeg maar nog in die basisschoolleeftijden. En we zien gewoon om ons heen dat er nog steeds ouders zijn. die dus de financiële middelen niet hebben. om hun kinderen rondom Sinterklaas te verblijden met een cadeau of schoencadeaus. Maar ook rondom verjaardagen. Dat we zien dat ze inderdaad geen cadeautje hebben gekregen voor hun verjaardag. Mm -hmm. En nou ja, we hebben dat eigenlijk de laatste jaren steeds mogelijk kunnen maken. door de vele donaties. Dus daarom zijn we ook erg blij met donaties zeg maar, die we binnenkrijgen. Oké, okay, nou dat was mijn uh, laatste vraag. Um, ik wens u in ieder geval heel veel plezier met het uh, uitdelen en uh, graag tot de volgende keer. Ja, en dan zal ik nog één keer de rekening nummer ja, ja, me ja. geven. Dat is NL48 Rabo 015 97 62 944, ten naam van de speelgoedvijver De Lachende Kikker. Zo, dat is dan weer bekend. Mevrouw Mulder, Precies. een prettig weekend. Ja, en dankjewel en een fijne dag. Dankjewel. u wel. Ja, graag. Get up, I get up, get out your lace bed, before I can free. It, baby. She goes out every night till the morning is light And she sleeps all day De eerste uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio aan de Tolweg. In het tweede uur gaan wij praten hoe het nou zit over de boulevard. En dat doen wij met Esther Jansen, die is secretaris van de bewonersplatform Leefbare Kust. In het tweede item, Sebastian Smit, race square met al hun simulatoren, is actief op het circuit van Zandvoort. Vanaf de opbouw tot operationeel, hoe is het gegaan? En als laatste praten wij met Jolanda van As... En die praat over het seniorenweb. Dat is een, een, een databank en een vraagbank. Uh, Eigenlijk is van alles te doen en, en te verzinnen uh, op seniorenweb. Uh, zij heeft een aantal tips. Dus daar gaan wij in de tweede uur naar uh, luisteren. Evidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as oh, oh, oh. A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as oh, oh, oh. John's got brewers through, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Oh, oh, oh. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.